1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Nederlandse bezoek aan Israël gaat gepaard met problemen. Dag van bezinning en gebed in Zuid-Afrika om Nelson Mandela. En natuurorganisaties verliezen record aantal leden. Het weer bewolkt soms even druilerig. Vanmiddag wordt het maximaal 9 graden. Morgen is het ook zacht. Het blijft overwegend droog. De wind neemt af. Vanaf dinsdag droog en rustig weer. Ook wordt het kouder. Overdag 4 graden. S'nachts lichte vorst. Het bezoek van premier Rutte en minister Timmermans... aan Israël en Palestijns gebied verloopt niet zonder problemen. Nederland heeft een deel van het programma afgezegd. Er spelen twee dingen, zegt correspondent Monique van Hoogstraten. Het ene gaat over, heeft te maken met een grote uh, scanner... die Nederland geschonken heeft. En is het is bedoeld om uh, de export voor Gazanen te vergemakkelijken. Uh, daar is een conflict over ontstaan. Uh, Israël wil namelijk niet dat de Palestijnen dat gebruiken om uh, spullen te exporteren van Gaza naar de Westbank. Uh, dat ding heeft 3 miljoen gekost, uh, is nog niet in gebruik genomen, zou geopend worden door Rutte, maar dat is gecanceld omdat Rutte niet de garantie krijgt um, dat de uh, Gazanen dat kunnen gebruiken voor export naar de Westbank. Dan nou was er nog wat anders. Minister Timmermans zou een bezoek brengen aan de Palestijnse stad Hebron op de westelijke Jordaanoever. Dat ging ook niet door. Nee, dat is ook niet doorgegaan. Dat is vanochtend om acht uur gecanceld. In Hebron zou hij twee uh, plekken bezoeken. Eén is de plek, een Joodse plek, waar veel kolonisten wonen. Dat moet dan onder begeleiding van het Israëlische leger. En dan zou hij ook naar de andere kant gaan, naar de Palestijnse uh, markt. Uh, normaal gesproken is dat onder begeleiding van Palestijnse veiligheidsdiensten. U heeft Timmermans te horen gekregen... Je mag alleen naar de Palestijnse kant onder begeleiding van het Israëlische leger. Je kan je voorstellen dat dat niet zo heel erg prettig is om daar rond te gaan lopen met het Israëlische leger, wat gehaat wordt door de Palestijnen. Uh, formeel zegt Timmermans, ik doe dat niet, uh, omdat ik dan een precedent schep. Dan moeten andere bezoekers straks ook met het Israëlische leger daardoorheen, komen, daardoorheen lopen. Dus hij heeft dat bezoek gecanceld. Hoe vinden de Palestijnen dat dat hier komt? Ik heb iemand gehoord die zegt, uh, dat had hij niet moeten doen... want nu geef je eigenlijk toe aan de, aan de wensen van Israël. Maar ik kan niet zeggen of dit gedeeld wordt door, door alle Palestijnen. Die twee kwesties, hè? die ruzie rond die Palestijnse scanner... en het bezoek aan Hebron, je zou zeggen, dat zie je van tevoren aankomen. Was dat niet zo? Uh, ja, beide kwesties speelden dus al lange tijd. Wat betreft dat bezoek aan Hebron hebben ze gehoopt... ...dat ze toch hun zin zouden krijgen dat ze zonder Israëlisch leger daar rond zouden moeten lopen. En dat is niet gebeurd. Dus pas vanochtend vroeg uh, heeft Timmermans besloten... ...ik ga daar dus niet heen. Die andere kwestie speelde ook al veel langer... ...en was al helemaal niet in het programma opgenomen. Rutte zou dat feestelijk openen, die, openen, die scanner, maar zegt... ...ja, als, wij, als de Palestijnen dat niet mogen gebruiken zoals wij dat willen... ...dan ga ik het ook niet feestelijk openen. correspondent Monique van Hoogstraten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al zo'n 200.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Verwacht wordt dat het aantal betogers nog flink toeneemt. De oppositie is kwaad over de anti-Europese houding van president Janukovic en hoopt op de grootste anti-regeringsdemonstratie tot nu toe. Op het plein van de onafhankelijkheid in Kiev zijn de afgelopen weken vaker massademonstraties geweest. Vorige week trad de politie hardop tegen de betogers en raakte toen zeker 100 demonstranten en agenten gewond. Duizenden Zuid-Afrikanen komen vandaag bijeen... voor de Nationale Dag van Bezinning en Gebed... ter nagedachtenis van de overleden Nelson Mandela. Dinsdag is er in Johannesburg een herdenkingsdienst voor Mandela. Koning Willem-Alexander en minister Timmermans wonen de bijeenkomst bij... net als onder andere de Amerikaanse president Obama... en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Volgende week zondag krijgt Nelson Mandela een staatsbegrafenis in Kunu... in de provincie Oostkaap, waar hij opgroeide. De familie van Mandela heeft laten weten dat de afgelopen dagen zwaar waren... Maar dat ze blij zijn met alle steun. It has not been easy for the last two days, and it won't be pleasant for the days to come. But with the support we are receiving from here and beyond, and in due time, all will be well for the family. Dit is het NOS journaal met Gerdt Kluuk.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 Het probleem is alleen dat die goede doelen... en dat geldt dus ook voor de grote natuurorganisaties... die zijn hun contact verloren met de mensen die dat mogelijk maakten. Het Widdel Natuurfonds blijft de grootste natuurorganisatie... maar heeft wel te maken met de verlies van 44.000 leden. Toch zijn er ook organisaties die meer leden kregen... zoals Natuurmonumenten en ook de Stichting AAP. De directeur van de stichting is David van Gennep. Meneer van Gennep, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u wat anderen kennelijk niet kunnen? Nou, ik denk dat wat we net even in het interview hoorden... wat, uh, wat u afspeelde uit, uh, uit het radioprogramma... ik denk dat dat een essentieel uh, iets is. Dat als je donateurs eenmaal hebt... dat je vooral ook moet zorgen dat ze bij je blijven. En dat betekent dus ook dat je aan de ene kant moet kunnen laten zien dat de uh, steun die je van die mensen vraagt... direct gebruikt kan worden voor het doel waarvoor ze dat gegeven hebben. Dus wij zeggen dat we dieren willen helpen. En we kunnen dat heel direct zichtbaar maken. Dus de noodzaak is groot. En we kunnen direct laten zien dat het succesvol is. En tegelijkertijd moet je ook het contact met die donateurs niet verliezen. En ja, daar hebben wij als organisatie de afgelopen jaren heel erg veel energie in gestoken. Want je ziet natuurlijk ook dat je steeds meer mensen krijgt... die hele kleine giften aan organisaties geven. En ook met die mensen moet je contact onderhouden. Wat, dus, doe, ik, wat, doe, wat doet u zoal? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld bezoekdagen. Elk jaar organiseren we acht dagen dat, uh, waarop onze donateurs op bezoek kunnen komen. En dan elk jaar uh, schud ik 8000 mensen de hand. Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar dat betekent wel dat uh, die donateurs ook gewoon zien wie de mensen zijn aan wie ze gegeven hebben. En voor welke tools ze gegeven hebben. Dan leg ik ook uit wat er dat jaar goed gegaan is en wat er dat jaar niet goed gegaan is. Maar natuurlijk ook via de, via de digitale route hebben we contact met onze donateurs. En ja, uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat soms een klein telefoontje, uh, eventjes iemand bellen en bedanken voor zijn steun. Ja, het klinkt een beetje flauw, maar dat is natuurlijk een, een kleine moeite. Hè? En mensen worden daardoor ook veel meer betrokken bij de organisatie. Ze kunnen hun vragen bij je kwijt, ze kunnen aangeven wat ze, wat ze fijn vonden, wat ze niet fijn vonden. En daar kun je participeren. En heeft u geen last van de crisis? Nou ja, natuurlijk hebben wij ook last van de crisis. We zien natuurlijk ook dat het aantal mensen die concreet grote bedragen geven... en zeker bedrijven, dat die afhaken. Tegelijkertijd hebben wij de afgelopen jaren ook steeds meer ingezet... op laagdrempelige manieren van geven. Dus we hebben een aantal, ja, een aantal producten, recycleproducten... dat zijn dan toner cartridges, uh, mobieltjes, maar vooral de airmiles. En via die route kunnen mensen aan ons geven zonder dat ze daarvoor direct heel diep in de buidel hoeven te tasten. En ik denk ook dat dat een, een methode is die uh, twee dingen doet. Aan de ene kant uh, spreek je daarmee mensen aan die wel iets willen voor dieren willen doen... maar niet heel veel geld daarvoor beschikbaar hebben. En tegelijkertijd <coughs> elke keer als dat kaartje uit die portemonnee komt, als ze voor de kassa staan... worden ze toch herinnerd aan het feit dat zij lid zijn of betrokken zijn... bij een organisatie zoals Stichting AAP. Dus dat betekent ook nog weer dat je een soort van binding hebt... die je op veel andere manieren niet meer teweeg kan brengen. David van Genp van Stichting AAP, dank u wel voor deze toelichting. Dank. De Duitse bondspresident Gauck gaat niet naar de winterspelen in Sochi in Rusland. Volgens het Duitse weekblad Die Spiegel blijft hij weg... uit protest tegen de schending van de mensenrechten door Rusland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 En dus komen er acties. Op enkele plaatsen in het land, ongeveer een vijftal plaatsen in het land, zullen we kortdurend het werk gaan neerleggen. En dat gaan we komende week opbouwen. Actievoeren in de zorg, ja dat doe je niet zomaar. Maar tegelijkertijd willen zij ook niet dat die grote werkgevers hun cao opdringen. Zorgwerkgevers en de bonden nu 91, CNV en FBZ, sloten woensdag een akkoord. En daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging en het aannemen van medewerkers met een nulurencontract. In Thailand leggen alle leden van de grootste oppositiepartij morgen hun parlementszetel neer. Ze willen niet langer in het parlement zitten omdat premier Yingluck Shinawatra weigert af te treden. De leden van de Democratische Partij zullen morgen meelopen in een grote protestmars in Bangkok. In Thailand wordt al geruime tijd geprotesteerd tegen premier Shinawatra. Ze is de zus van premier Taksin. Hij is veroordeeld voor corruptie en werd in 2006 door het leger afgezet. Volgens veel mensen heeft hij via zijn zus nog steeds veel macht in het land. Amerikaanse president Obama heeft de hoop op een definitief akkoord over het iraanse nucleaire programma getemperd. De kans daarop is volgens hem 50 We have to not constantly assume that it's not possible for Iran, like any country, to change over time. It may not be likely. I, I wouldn't say that it's more than 50-50, uh, but we have to try.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 In Emmen is een automobilist die op de vlucht was voor politieagenten... tegen de gevel van een pizzeria gebotst. De bestuurder bleek te veel te hebben gedronken. Hij is meteen ingerekend, zegt de politie. Aan het begin van de nacht had hij ruzie gehad met de eigenaar van een café. Uh, die eigenaar heeft hij ook bedreigd, woordelijk. En hij uh, heeft ja, aangegeven, ik kom later terug. En daar was hij dus inderdaad naar op weg. Dus ook daarvoor zal hij nog verhoord worden. Maar uiteraard ook voor het tanken zonder betalen en het negeren van het stopteken. De bestuurder van de auto liep bij het ongeluk geen verwondingen op. Het pand is door de klap ontzet. Met palen is de pizzeria nu gestut om instorting te voorkomen. Sport. In de divisie wordt op dit moment gespeeld. Heerenveen Feyenoord, Ragnar Niemeijer. Feyenoord uit is nooit zo'n succes dit seizoen. Hoe gaat het nu? Gaat heel goed met de Rotterdammers. Vier minuutjes nog tot aan de pauze. Het is nog steeds 2-0. is zijn immers de doelpuntenmaker zal in het eerste kwartier van deze wedstrijd. En inmiddels doet ook Heerenveen mee. ligt overigens nu even stil vanwege een blessure bij topscorer Pelle van Feyenoord. Op, ja, hij werd onderuit gekegeld door Otigba. Niet echt een overtreding, maar Pelle heeft toch pijn. Ergens aan het onderbeen. Feyenoord heeft inmiddels... Ja, de wedstrijd een klein beetje uit handen moeten geven. Want een kans gezien voor Joey van den Berg. Een bekeken bal net over de kruising heen. Dat had de aansluitingstreffer zomaar kunnen zijn. Op aangeven van Bilal Bassa-Sissoglou. En als er eentje bij Heerenveen vandaag wel goed speelt, is hij het. De man op de linkervleugel bezorgde al gele kaarten aan hier en Van Beek. En ook Jan Maat schoffelde hem nogal hard onderuit. En ook daar had Björn Kuipers gewoon geel voor moeten geven. Die Bassas hier zo Bassasier het talent van 18 jaar, de linksbuiten... gaf ook die bal op Van de Berg. Maar voorlopig met vier minuutjes minder nog te gaan. In Heerenveen staat Feyenoord nog wel altijd met 2-0 voor. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen vanaf de finale van de Hockey World League. De halve finale tegen Argentinië werd gisteravond gewonnen na shoot-outs.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 Er is verkeersinformatie. Nee, er is geen verkeersinformatie. Dan krijgt u van mij de hoofdpunten van deze uitzending. Nederlands bezoek aan Israël gaat gepaard met problemen. Dag van bezinning en gebed in Zuid-Afrika om Nelson Mandela. En natuurorganisaties verliezen een record aantal leden. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De haal nog kopte hier over de terrens. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, het tweede deel van de Perstribune van Max. De gast op de Perstribune Schenk Schalken. Toptennisser, ooit stond hij 11 op de wereldranglijst. Hij won heel wat uh, toernooien. Vandaag de dag heeft hij zijn eigen bedrijf Schenk Sports. En wat hij daar doet vertelt hij straks. Als u vragen hebt, stel ze de perstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. Verslaggever: uh, Vliegende Keep, Gilles van der Wart, is bij Pierre Vermeulen. Voetballer ooit van Roda en Feyenoord. Op het antwoordapparaat natuurlijk weer uw opmerkingen en klachten. Vandaag over het jaarlijkse cabaretfestival Camarette. Dit jaar gewonnen door Patrick Laurij. Ik was laatst bij het politiebureau. Uh, dat was minder tof. Ik moest, uh, ik moest DNA afgeven. Uh, ik was veroordeeld voor mishandeling. Uh, ongeveer een jaar geleden had ik een gozer geslagen. Het was high of ik. En aangezien ik nogal moeite heb om te kiezen voor mezelf... <tie> Zo'n cabaretfestival, moet dat niet uitgezonden worden op televisie? We gaan straks vragen aan de presentator van het festival. We houden natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd Heerenveen-Fijenoord. En uh, dat zijn de zaken. Tot twee uur. Tot twee uur, de perstribune. Max. Sheng Sheng Schalken, goedemiddag. Goedemiddag. Uit, uit het diepe zuiden, normaal gesproken. Want je komt uit Limburg oorspronkelijk. Limburg, ja, rondweert. Dus uh, ja. daar uh, begeef ik mij en, uh, ja, nog steeds ah, met de family. Net over de grens bij Maaseik. Dus je, je bent een uh, halve Belg... Vandaag ik ben, ja, nou ja, ik ben, oh. ik ben Nederlander, maar. Ik, ik, maar we wonen in België. Ja. De, de kindjes die zitten in België op school en die komen met Amaisa en zo, ze, of zo spreken ze tegenwoordig. Dus die, dus een beetje Vlaams. Ja. Dus ik ken al die Eddie die taal uh, over. En, uh, ja, <laughs> eigenlijk. Wel, ja. Ja? Ja, ja, zacht taaltje. Ja, dat is mooi. Zeker. Zeg, we hebben de loting gehad van het WK Voetbal, dus België, uh, zeggen ze, een goede loting. Spannende loting. Tegen wie? Rusland, geloof ik? Rusland, Zuid-Korea en Algerije. Dus, ja. uh, dus ik vind het leuk om, om twee ploegen te volgen. Natuurlijk meer het Nederlandse. Maar als, uh, als het onverhoopt fout zou gaan bij, uh, bij Nederland... dan heb ik altijd nog een, ja, uh, een backup. Wat ja? Leuk. Ja. Ja, nou ja, het is leuk dat de Belgen er weer, weer bij zijn met Mark Wilmots. En ze zijn opgetogen ook over, over deze poel. Want ze denken dat ze wel een ronde verder komen. Ja, ik denk als ik er als uh, outsider naar kijk... Uh, Algerije geeft je weinig kans. Dan is het twee uit drie die door kan gaan. Dus uh, ja. Zeg, uh, werd jij in 1994 en ik ben dat je in 2003 ermee stopte. Ja. Uh, uh, we hebben nu de loting van het WK voetbal gehad. Bij tennis wordt ook geloten hè? En, en een beetje gemanipuleerd, zoals bij het voetbal? Nee, ja, normaal gesproken niet, hè. Dus, dus tegenwoordig is het allemaal heel netjes. Maar uh, er zijn wel geruchten vroeger in de grote Italiaanse toernooien... waar de, de fiches in de ijskast... Uh, werd gelegd, zodat op het moment dat er geloot werd, dan uh, kon men voelen waar de Italiaanse spelers zaten, want die waren natuurlijk uh, waren koude fiches. En uh, die speelden dan waarschijnlijk niet tegen de nummer 1 of nummer 2 van de wereld. Oh, dus de manipulatie is niet bij het voetbal uitgevoerd. Geruchten zijn dat, hè? Ja, ja geruchten. Ja, maar goed, je durft ze wel te vertellen, dus het zal, het zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Nee. Ja, niet meer in mijn tijd hoor. Nee? Dat uh, het nee. was dan met de computer. Oh, kijk aan. Dus je hebt altijd wel het gevoel gehad uh, nou ja, de tegenstander, maar het is wel eerlijk gegaan. Ja, ach, als je, als je in. Uh... We gaan even naar het voetbal, Ragnar. Je mag erover nadenken. Het wordt toch weer spannend. En dat echt een paar tellen voordat Kuipers blaast voor de rust, denk ik. Want Herenveen maakt de aansluitingstreffer via Kenneth Otigba. De centrale verdediger duikt op voor het doel van Fleynor's keeper Erwin Mulder. Na een goede voorzet van eh, ja, Ray, Rayif van Laparra vanaf de rechterkant. Voor het eerst eigenlijk dat hij zo'n actie in huis heeft. Op de achterlijn bal naar de 5 meterlijn. En dan wordt Van Beek in de lucht geklopt. En verdwijnt de bal toch achter Mulder. Het heeft lang geduurd, maar Heerenveen heeft zich dan toch in deze wedstrijd gevochten. Het zat er al een beetje aan te komen met die kans onder meer voor Joey van den Berg. Nu is het inderdaad uh, rust. En zo krijgt Feyenoord toch weer een ketser in een uitwedstrijd. Want het staat nog altijd voor. Maar het is geen 2-0 bij de pauze. Maar na die goal van Uttichba, 1-2 nog wel voor Feyenoord. Scheng, uh, ben jij een voetballiefhebber trouwens? Uh, op een afstandje. Niet dat Niet. ik uh, nee. hardcore voetbalkender uh, nee. ben. Of, uh, en tennis? Ja. Dat volg ze natuurlijk wel. Tennis ook nog wel, maar niet meer zo intensief als vroeger. Vroeger wist ik elke wedstrijd. Ik wist precies hoe elke speler in zijn vel zat. en wat zijn resultaten waren. Maar ja, je staat er gewoon wat verder af. Nu. Ja. Je hebt veel enkelspelen en zelfs toernooien. Enkelspelen, ATP-toernooien gewonnen. Maar je hebt ook gedubbeld, hè? Heb je ook een aantal toernooien. Heb je toevallig gehoord dat John McEnroe. nog afgelopen vrijdag zei. Laten we toch ophouden met dat dubbelspel? Die mannen zijn gewoon niet snel genoeg voor het enkelspel. We moeten ermee ophouden. Ja, dat is natuurlijk wel kort op de bocht. maar... Jij ja, heeft het gezegd. Ja. Ach, als je de hele, als, als de enkelspelers inderdaad een aantal, zeker de goede, als ze de, de tijd nemen om, om, om uh, goed te kunnen dubbelen, dan, uh, ja, dan kunnen ze daar natuurlijk ook, op, daar ook ja. boven drijven. Maar uh, ja, het is toch iets wat, wat uh, de recreant ook wel, wel nog steeds uh, aanspreekt. Uh, ja. Omdat natuurlijk de meeste recreanten spelen dubbel op de clubs gewoon in Nederland. En uh, vinden het ook leuk om af en toe op hoog zeker. niveau naar een dubbelwedstrijd uh, te kijken. Maar vinden kijkers het leuk, of denk jij? Om, gewoon om zo'n wedstrijd te zien. Uh, ik vind het nooit zo spannend. Nee, ja, is ik, een beetje raar. En dan ik, ja, je, ik slaat die bal nou? Ja, en, ja. Mijn, uh, mijn gevoel ligt bij single. Ja. En, en, uh, maar uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat uh, bijvoorbeeld de Bryan Brothers en wat vroeger Elting Haarhuis gedaan ja, ja. hebben, dat zijn natuurlijk uh, toch grote prestaties. Absoluut, ja, dat dan weer wel. Maar op de een of andere manier vind ik het enkel, enkel, enkels leuk om naar te kijken. En dat dubbele. Nou je ja, ja, hebt bij de erin. enkel iets meer uh, strategie. Uh, ja. En, en de, de dubbel als je goed kan serveren. En je hebt een goede volley en een goede return. Dat zijn eigenlijk de drie dingen. Dan kun je al heel ver komen. En bij de, bij de single ja, dan, dan komt er nog wel wat meer bij ja. kijken. Dus, uh. Jij was tien jaar actief. Zei ik net. In het professionele tennis. Uh, je behaalde de halve finale op de US Open. Dat was prachtig. Drie keer de kwartfinale van Wimbledon. Je stond elfde op de wereldranglijst. Jutje, laat maar even luisteren hoe dat begon. Een jong talent, Sjeng Schalken heet hij. 17 jaar net geworden en nu toch al in de finale van het Nederlands kampioenschap. Kortom, een talent dat wel eens een mooie toekomst voor zich zou kunnen hebben... als professioneel tennisser. En weer gaat Wijnhout in de fout. En dat betekent dus de winst voor Sjeng Schalken... Vrij gemakkelijk toch eigenlijk nog. In drie sets wint hij de finale om het Nederlands kampioenschap. En na alle titels die hij als junior heeft behaald... is nu de echte grote titel ook voor hem voor Sheng Schalken. Nou, en als Heinze het zegt, Heinze Bakker, dan uh, klopt het. is was de tenniscommentator, hè? Ja. Ja, dat was uh, Nederlands kampioenschappen uh, in Hoorn was dat. En uh, ja, dat, het was wel zo dat daar de, de verdettes, dat was toen bijvoorbeeld uh, Kraaitje, Siemerk, Harris, Elting, die waren al internationaal aan het spelen, ja. dus die speelden daar toen niet mee. Maar voor mij was dat wel een, een eerste mooie titel natuurlijk. Uh, al valt het wel in het niet met grote internationale titels. Dan, ja, relativeren het nou dat ze er niet waren? Uh, goed, jij was jong, het was natuurlijk fantastisch. Uh, als je jonge speler bent en je bent uh, 17 jaar... Dan, uh, dan is het prachtig om Nederlands kampioen ja. te worden. En uh, ook als de verdetters er even niet waren. Is dit, uh, is dit een wedstrijd die je nooit vergeet ook? Omdat het zo'n zo belangrijk uh, moment was? Uh, ja, het, het, het, het, ik weet inderdaad wel nog dat het uh, drie sets was. Dat het een, een mooi gevecht was. Maar dat ik voelde in de wedstrijd dat ik beter was dan, dan, uh, dan Joost, uh, Joost. Joost Wijnhout destijds. Oh, ja. Dus dat was uh, in Nederland een grote speler. Ik had er volgens mij ook al een aantal keren van verloren. Dus het was een, een mooie overwinning. Ja, en hoe kijk jij terug, Sheng? Ja, Dat is wel een, een diepzinnige vraag misschien. Hoe kijk jij terug op jouw carrière? Uh, kun je daar een etiket op plakken? Heb je er alles uitgehaald wat erin zat? Uh, ja, ik denk dat ik er alles uit heb gehaald. En, uh, ik, was natuurlijk, ik had een aantal minpunten. Dus ik, uh, Noem ze. Ja, ik had natuurlijk een zwakke service. Dus ik, ik serveerde minder hard dan de gemiddelde dame die nu op de WTA-tour staat. Dus daar, daar had ik een probleem. Uh, mijn lichaam die wilde niet altijd. En, uh, en ondanks dat uh, stond ik toch vaak boven jongens waarvan ik dacht van dat ze beter konden tennissen. En als ik ze een, tegen 1 T kwam, dan verloor ik er vaker van. Maar aan het einde van het jaar stond ik hoog op de ranking. En dat was gewoon ja. omdat je maar bleef bikkelen en geconcentreerd bleef zijn. En leefde voor de sport, waardoor je toch de net iets betere spelers toch... Ja. ja, voorkom blijven. Zeg, maar als je zegt, uh, ja, ik had niet zo'n goede service, de dames, de gemiddelde dames nog harder. Uh, dat zijn toch onderdelen waar je ook bij wijze van spreken heel hard aan kunt werken. waardoor dat vooruit gaat. Uh, ja, is, maar, is, ja dat, ook, is dat ook een gegeven waar je mee moet leven? Het is ook een gegeven. Dus uh, kijk, ik had een hele sterke voorhand en backhand. Ja. En dat was bij iemand anders weer minder. En daar, ja, dat was natuurlijk de pijlers van mijn uh, spel. En, uh, en een service bijvoorbeeld als Krajcik of, uh, of een Verkerk, kerk. Ja, die jongens die hadden van natuur ook wel snelheid. Ja, Krajcik arm... heeft de Wimbledon opgewonnen. Dat bedoel ik ja, maar God, die hadden ook wel meer dan een service. Hè? Ja, is... zeker. Ja, maar goed, het was wel zijn wapen hè. Ja, dat ja. was één van zijn wapens. Zijn ja. voorhand uh, natuurlijk ook hè. Ja, maar jij zei net, mijn fysiek heeft me in de weg gezeten. Niet letterlijk geciteerd, maar de, wat waren jouw klachten dan? Uh, mijn klachten, dat, is, dat bleef, werd steeds erger. Dus uh, op een gegeven moment ben ik ook moeten ophouden. Dus ja. uh, last van mijn knie last van mijn achillespees uh, mijn rug, uh, alles. En op een gegeven moment viel alles in elkaar. En toen ik 27 was, kon ik niet meer tennissen. Dus, nee, uh, dat is eigenlijk was allemaal, jong hè? Ja, dat is jong ja. Ik, ja. Had, ik had graag nog uh, vier, vijf jaar door willen spelen. En dat was ook eigenlijk de bedoeling. Maar ja, ik kwam niet meer vooruit op de baan. Ja, dan op. Ja. Maar speel je daarmee ook uh, financieel veilig voor de toekomst? Uh, het ligt eraan hoe je leeft. Hè. Als je gewoon goed in de gaten ja, houdt... Laten we zeggen en... dat je je creditcard niet, niet gebruikt als de zusjes Williams. Nee, niet nee de dat, zou... Uh, dat zou ik niet kunnen. Uh, dus, nee. Nee. En maar kan je ervan leven, van je opbrengsten? Uh, ja, ik heb, ik heb wel wat opbrengsten. Ja. Ja. Maar ik moet, je moet gewoon heel simpel in de gaten houden... wat komt er in een jaar binnen en wat gaat eruit. Hè. Ja. Dus, uh, en ja, daar kan zeker. ik van leven in. Nou ja, weet je, als je genoeg hebt om te leven, dan, uh, dan is het ook niet leuk. Want je moet wel ook weer iets doen, uh, natuurlijk in de samenleving. Uh, ja, ik heb twee jaar uh, na mijn tennis heb ik, uh, uh, het gras gemaaid. Een uh, Holland Sport heeft daar ooit nog een keer een... Uh, <laughs> Mij, de, de koeien van Robert Kranenborg opgaan ze om later naar de slag ja, te gaan. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. Ik heb een beetje de tuin gewerkt ja. en En Het was natuurlijk heel intensieve tennis. En maar toen, had je dat nodig? Twee jaar bijkomen? Ja, ik, ik, ik, ik was even helemaal niks. en Mijn eigen ding doen en, en rustig ja, ja. niet veel doen. Maar op een gegeven moment begint het weer te, te kriebelen. En, en toen ja, rolde ik eigenlijk daarna in het, in het uh, kledinggebeuren. Waar ik dan nu weer, weer vol, uh, vol in zit. Ja, daar dus, komen, komen we zo meteen nog verder over. Maar ik wil nog even naar tennis, naar Agassiz. Sempras, Becker, daar heb je allemaal tegen gespeeld ja kijk als je in het, in het circuit zit met, met de grote namen dan die jongens ken je ook en je speelt daar tegen, dus het is niet raar om tegen Sempras of ergens Want ja je komt die jongens tegen dus, ja, maar uh, maken ze een ah, indruk op je dan uh, ja, vanwege hun, hun, hun naam en faam. Het uh, is wel anders als je tegen uh, Semprus of uh, dat soort spelers ja. speelt dan uh, tegen de nummer 50. Dus uh, ja, je speelt in hele grote arena's ja. en, uh, en als je, je weet, als je, ook als je goed in vorm bent, kun je nog steeds een pak slaag krijgen. Maar ja, af en toe lukt het om die jongens te verslaan. Maar uh, zij waren wel beter, hè, de echte iconen. Ja, is er één wedstrijd uh, waarvan je zegt of, of, of persoon op wie je met zeker de voldoening terugkijkt? Ja, dat zijn natuurlijk meerdere. Het zijn er twee die er wel uitschieten. Dat is een wedstrijd tegen Agassi uh, In Washington, DC was dat. Dat uh, was de halve finale. Uh, die won ik. Dat was eigenlijk dat was cool. Open. Open. Ja. Nee, Washington, oh nee, Washington, uh, Washington uh, was, was een, was een uh, ja. grote Speel Ik ja. speelde halffinale tegen Eggersi, won ik. Hm. En uh, tegen Kafelnikov, ook hm. voor zijn, uh, in Rusland, uh, voor zijn eigen publiek. En dat zijn natuurlijk twee grote spelers. Ja. En uh, als je die voor eigen publiek kan verslaan, dat was wel uh, zeer mooi. Maar het, het, het opmerkelijk is dat we, we hebben wel gezocht naar mooie fragmenten van jou. En dat is natuurlijk veel bewaard uh, gebleven. En dan komen we toch weer bijvoorbeeld overwinning op Kafelnikov... en een Agassi uh, helaas niet uh, tegen. B ben jij, uh, of voel je dat zo slachtoffer van een goede generatie? <coughs> Wat, ja, uh, ja er zaten meer. Je noemde net ook al uh, Ja, Kraatjeck heeft natuurlijk hoger gestaan dan ik. Ja. Dus, uh, hij was een top 10 speler. Als hij minder uh, jaar had, dan ja. stond hij nummer 12. En als hij een goed jaar had, dan stond hij nummer 4. Um, dus de lat lag natuurlijk erg hoog. Ik kwam daarna en ik stond tussen de 20 en de 11... Dus uh, rond de laatste, zeker de laatste vier jaar ja, ja. van mijn carrière. En ja, dat was natuurlijk toch minder dan tussen uh, 11 en 4. Dus zo werd er wel eens naar ja. gekeken. maar, maar als, men... als je de balans opmaakt, sta je achter Okker en uh, Krijtschek... Uh, gewoon op, uh, op nummer drie met uh, ATP-titels. Ja, ja, ik heb veel, veel toernooien. Ik heb er 9 gewonnen. Uh, en uh, uh, Ja, dat is veel. Dus, oh, ja. Maar ook in dubbel, hè? Dubbel 6, ja. ja. ja. maar dat uh, staat in geen verhouding nee? met uh, Elting Haruis die er over de 50 zeker. Hebben. Ja, ja, ja, nou ja, maar goed, jij bent op je 27e. gaf je dus net al aan uh, opgehouden. Ja. ja, dat is jammer. Ik had graag nog wel wat meer titels hmm. willen winnen. Uh, ik, ik, ik, ik wist hoe de hazen liepen in het uh, tennis, uh, op de tennis Dus, uh, dus ik, ik had uh, ja. als ik door kun, uh, had kunnen spelen, had ik misschien nog wel wat meer kunnen winnen. Maar ja, wie weet, wie weet, Seng, je bent gras gaan maaien, je bent in de kleding uh, terechtgekomen. Ja. Uh, en nu wil ik ook even weten over het media nieuws Wat is jouw nieuwtje van deze week? Um, ja, ik, als we het op sport houden dan, dan denk ik natuurlijk toch de WK-finale. Dus, uh, en uh, voor het, het voetbal, dat is natuurlijk groot, groot het, nieuws. Groote, dus, uh, de loting. Ja, ja. Nou, zullen we nog even luisteren? Wat staat erop? Briefje ja. Nederland. Dat betekent dat de pool bekend is. Oranje in pool B bij Spanje. Chili en Australië. Dat is niet een pool des doods. Dat is ook bepaald geen makkelijke pool. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, de tegenstand van de regerend wereldkampioen, Spanje. De tegenstand van Chili en van Australië is natuurlijk niet voor de poes. Maar daar zal Nederland het wel mee moeten doen. Pool B bij uh, voorgenoemde landen. Zo, ja, we hebben het al over België gehad. Jij Kent die omgeving ook, hè? je hebt daar gespeeld. Ja, waar de loting, waar de loting was. Uh, ja, ja. Costa de Suipie, dat is zo'n uh, resortgebied uh, waar ik uh, twee keer een toernooi gewonnen, of één keer een toernooi gewonnen heb en twee keer een toernooi gespeeld ja. heb. Dus en dat is in Brazilië en uh, dat is helemaal afgeschermd. En uh, dat ligt daar aan de kust en dat is voor rijke Brazilianen die gaan daar naartoe. En uh, ja, daar uh, dat was heerlijk uh, voor toe. Nou, nou, uh, maar wat gebeurt er dan omheen om dat resort als je je, je neus helemaal niks, de deur helemaal niks. Dat is gewoon. Uh, natuur en wat wegen en het ligt er toch een 100 kilometer van een aantal grote steden af en uh, ja het ligt daar echt uh, gewoon uh, dat is gewoon opgekocht ja. door een aantal grote hotelketens denk ik een stuk grond en, en is, is het ook warm, warm of daar is het warm ja ja, ja daar, uh, daar ze noemen het nog wel mild af en toe maar als je daar staat te spelen dan is het wel heel warm ja ja, ja. en zie je dan ook de andere kant van Brazilië de armoede als je op dat resort, als je daar nee, bent, daar. dan zie je het helemaal niet nee. nee. Maar uh, als je er naartoe rijdt, dan zie je wel iets van, uh, van Brazilië. Het nieuws was dat uh, van uh, Schengen Schalken. Jij gaat er nog voor zitten voor dat WK-voetbal straks, 2014. Uh, we twee uh, landen volgen, dus ja, <laughs> voor, voor de lange zit. Ja, Nederlands en Belgisch. <laughs> ja, dat vind ik leuk. Ja, <laughs> Beide el bij elftal. Onze vliegende kip, uh, Jules van der Wart, was bij, meen ik, Pierre Vermeulen. Ja, de Pierre Vermeulen. Ja. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, nog steeds in kerkraden in een fanshop met Pierre Vermeulen. We hadden het eerste uur al over alle activiteiten... die hij sinds kort, sinds twee jaar eigenlijk weer doet. En niet één dag in de week, nee, gewoon zes dagen in de week, Pierre. We staan in die fanshop en achter de bank zie ik nu... wat, wat attributen, spullen staan. M mooie, mooie mokken, shirtjes en dergelijke. Maar er staat ook Lonnie... En Lonnie is jouw vriendin. Wat betekent zij voor jou? Want dankzij haar ben jij eigenlijk dit werk gaan doen. Ja. Je krijgt natuurlijk... Uh, als je met Lonnie praat, dan praat je even met Roda. Zo is het gewoon. Zo is het gewoon. Ze hadden hier gewoon de Roda supporter altijd geweest. En uh, sinds korte tijd, ja, is korte tijd, een paar jaar, doet ze de op. Nou ja, en uh, verdediging komt met de ander. En, uh, nou ja, als je over rode praat, dan heb je toch een, een groot gebied waar je over praat. En, ja. en zeker natuurlijk ontzettend veel mensen, supporters ja, van de club. En ja, iedereen komt binnenlopen en dan maakt je een praatje mee. En, nou ja. Dat deed jij ook? Dat, uh, Twee jaar geleden, drie jaar geleden? Ja, ja, klopt. Want je vertelde me ook, uh, je was in Maastricht, uh, jouw vrouw is overleden, uh, toen ben je een keer hier geweest, ben je met haar aan het praat geraakt. En uh, ja, is jouw ziel en zaligheid eigenlijk nu roder geworden? Ja, en dat is, uh, zeg maar, uh, dat is ook gegroeid. En, uh, maar je moet niet vergeten natuurlijk dat ik, mijn ouders, ook uh, echt uh, rode supporters. En uh, ik ben opgegroeid, zeg maar, in de sfeer van uh, geel-zwart. En, uh, nou ja, dat zit sowieso wel in je. Dus, en. Uh, nou, met Lonnie erbij. Ja, natuurlijk is er natuurlijk, uh, ja. Uh, ja, zeg maar een. Een band. wat je kweekt met, uh, met, de, met, met, uh, met iedereen binnen de club. En, uh, en supporters in de regio. En, uh, nou ja, het is een uh, groot geheel geworden, zeg maar. Maar, jouw vrouw is uh, in 2007 overleden. Heeft. Dat heeft wel jouw leven veranderd natuurlijk ook. Want uh, je was uh, bezig met een tennispark in Maastricht. Uh, dat is allemaal veranderd. Maar jouw leven is daardoor drastisch veranderd. Ja, je komt natuurlijk in een situatie terecht... Uh, die voor iedereen, denk ik, heel vervelend is. En uh, je valt een beetje in een put. En je bent een beetje uh, zonder touw eruit te klimmen. Dus, en dat is eigenlijk uh, het moeilijkste wat je in het leven kan gebeuren... En, dat zijn dieptepunten, daar kan geen uh, verloren wedstrijd tegenaan, snap je? Dus dat is echt een uh, heel triest verhaal en uh, nou ja, je probeert uh, toch uit die put te komen en uh, je, je pakt gewoon, uh, je pakt je vast aan mensen die het goed met je voor hebben en uh, nou ja, dat zijn dingen die je moet gebruiken om zeg maar op een goede pad te komen weer, hè? En dan is het mooi, ook nu wat uh, ook voor Roda te doen. Uh, samen met haar eigenlijk. Maar we hadden het er ook over. Uh, jij was uh, ook weer onlangs bij Dick Nallinga geweest. Daar ben ik vier, vijf weken geleden geweest. Dat gaat heel erg goed. Maar er komt ook een speciale actie. En dan proberen jullie hem hier naar het stadion te krijgen? Ja, we zijn al lang bezig om hem naar het stadion te krijgen. Omdat uh, hij komt uit een heel vervelende periode. Er veel... Vier maanden komen gelegen, been afgezet. Uh, zit al een, een jaar in een herstellingsoord is er nog niet uitgeweest? Nee, en uh, dat is uh, voor hem als persoon. We kunnen hem allemaal goed. En uh, hij heeft uh, zeg maar een, uh, een rijk voetbalverleden. En uh, ook bij Roda. Want daar heeft hij eigenlijk uh, de WK-finale uh, mee gespeeld. Hij was toen in dienst bij Roda, zeg maar. Dus, dus voor de club was dat echt een hoogtepunt. En, uh, nou ja, Dick kennende... Hij was vroeger al een beetje een strijder. Dus hij heeft zich twee jaar geweldig, zeg maar... Uh, uh, heeft zich, uh, momenteel, de laatste keer toen we echt bij hem waren met een groepje... toen uh, hebben we echt weer de dik gezien, zeg maar. Mooi is dat, hè? want uh, hij begint ook weer te zingen en te roken, zei hij. En dat, uh, dat betekent dat het goed gaat met hem. Maar ja, nou is er binnenkort een, een mooie actie. Uh, als jullie de thuiswedstrijd tegen Ajax spelen... proberen jullie hem binnen te halen, toch? Ja, eigenlijk is het een beetje geheim nog. Dus, maar ja. We willen hem iedere wedstrijd proberen... hem naar stad in te krijgen. En we hebben ontzettend veel contact met... Petra, de dochter... die hem bijna dagelijks gaat bezoeken... in het in Bree. Dus daar hebben wij ontzettend veel goede contacten mee. En haar hebben we laatst uitgenodigd... met de etentje voor een wedstrijd. Dus, en dat verdient ze ook wel. En, uh, nou ja, we proberen uh, hem snel naar het stadion te krijgen. Ja, en, uh, yeah. en uh, ik denk dat de toeschouwers uh, zullen het hartstikke leuk vinden als hij uh, op het veld is. Dat is het mooie. Dat is, jij weer wat terug kan doen voor Roda. Zo doe jij weer, weer terug voor andere mensen. En, en, en zo is eigenlijk de cirkel een beetje rond. Ik dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, van Meulen, oud-voetballer Roda Feyenoord... in gesprek met Gilles uh, van der Wart, vliegende kiep. Sjeng Schalke, elke week krijg, uh, krijgt onze gast een uh, brief van een uh, oude bekende. Dit is er voor jou binnengekomen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Sheng, ik, uh, ja, we hebben elkaar al een, uh, al een tijdje niet gezien. Ik moet zeggen, vind ik erg jammer. Maar uh, ja, zo gaan die dingen nou allemaal. We zijn jarenlang geweldige collega's geweest. In ieder geval dat vind ik. Uh, ik hoop dat jij dat ook vindt. Uh, altijd een hele fijne tijd gehad op de Tour. En uh, ik heb vooral waanzinnig veel van jou geleerd. En, uh, ja, als er iemand is die absoluut het maximale uit zijn carrière heeft gehaald... dan, uh, ja, dan ben jij dat wel... Uh, ik vind het daarom en ik moet het toch eventjes kwijt. Want eigenlijk moet je in een brief natuurlijk alleen maar complimenten geven. Maar ik vind het toch heel erg jammer dat jij niet met, uh, ja, met onze jeugd, met onze spelers aan het werk bent. Want als iemand toch zou moeten kunnen overbrengen ja, hoe je het maximale eruit haalt, dan ben jij het. Maar hopelijk gaat dat in de toekomst nog komen. Jij zet je nu in voor, uh, voor je eigen kledingmerk, voor Shanksports. En dat doe je met dezelfde intensiteit en discipline waarin je, waarin je met je, je tenniscarrière gewerkt hebt. Dus ja, dat kan dan ook weer niet anders dan een succes worden. Uh, nou ja, buiten het feit dat ik je discipline uh, geroemd heb en je volharding... En het feit dat je overal altijd het maximale uithaalt... Uh, ben je vooral een waanzinnig goed, eerlijk en oprecht persoon. En dat is, uh, ja, dat is denk ik, nog belangrijker dan, uh, dan het voorgaande. Sjeng, jongen, ik hoop dat alles goed gaat. En met een beetje geluk uh, zie ik je over anderhalve week bij de Masters. Als er iemand uitvalt, neem je records mee. Want dan zou ik je graag nog even op de baan zien. Met vriendelijke groet, Raymond Sluiting. Zo. Uh, Mooie gen... woorden. Uh, ja, zeker. Nou, bedankt, uh, Raymond. Dus, ja. Hij roemt jouw discipline. Waar bleek die uit? Ja, voor mijn gevoel gewoon de dingen doen die gedaan moeten worden. Ook al heb je er af en toe geen zin in, of, of staan dingen tegen, of verlies je een aantal keren, of whatever. Gewoon door blijven gaan. En dat kon hij trouwens ook hoor. Ik bedoel, uh, ja. hij is zelf ook natuurlijk een grote sporter. En. Uh, ik heb laatst trouwens nog een keer tegen moeten spelen met een, uh, met een clinic. En, en hoe toen... was het uitzag? 6-4 voor hem en, uh, en uh, ik ging bijna dood op de baan, want ik speel natuurlijk niet meer zoveel. En uh, ik heb een paar keer moeten zeggen, Raymond doe even wel rustig, want anders dan ja, dat tikte ja. hij met, met 6-0 weg. Dus, uh, en ik ging kapot, het was warm en, en hij speelde stiekem nog her en der nog al wat, dat voelde ik wel aan het spel. Ja. Dus, uh, dus uh, hij liet me een paar gamepjes winnen. Dus, uh... Oh, dat, dat is aardig van hem. Dat geeft zelfvertrouwen. Ja. Dat is leuk. En, en gaat het nog om het winnen als je tegen hem speelt? Is dat nog wel de inzet? Nee, dan gaat het erom dat je een leuke wedstrijd neerlegt of een leuke set voor de mensen die komen kijken. En uh, dat, was, dat was voor een, uh, een grote intersport klant. Uh, ja, dan, dan, dan doen we wel eens dit soort ja. activiteiten. Hij zegt ook, je zou heel veel voor de jeugd kunnen betekenen. Waarom doe je niks als coach? Uh, ja, dat zijn de keuzes van de tijd. Hè? Dus ik heb een jong gezin. Ik woon in uh, België. Uh, dus redelijk ver van alles af in Nederland. Uh, en je hebt natuurlijk uh, mijn eigen bedrijf Schenksports. Dat kan helaas niet. Je kunt nee. niet halve dingen doen. Je kunt niet één dag uh, jeugd gaan begeleiden. Dat moet je altijd doen. En ook als die jeugd beter wordt. Dan zul je mee moeten op reis naar de toernooien. En, uh, en ja, dat is iets wat mij tegenstaat. Ik heb zoveel gereisd in mijn leven. Ik vind het nou prettig om... Uh, om wat meer hier in de Benelux te hangen. Ja, wat, ja, wat, wat je zegt... is dat het zwaarste deel van, van het bestaan van proftennissen... dat reizen, altijd maar weer uit de koffer leven? Uh, eigenlijk niet. Het zwaarste is dat je gewoon afgerekend wordt op, uh, op winnen en verliezen. En ja. er zit niks tussenin. Je moet gewoon winnen, want anders val je daarnaast. En, uh, en daarnaast... Na een jaar of uh, acht, negen, tien, als je al die, als de wereld er tien keer rond met gegaan, dan heb je toch wel eens gezien. Maar in het begin is het uh, leuk. Je, ja. le je, je leert ook veel, hè, wat je allemaal ziet. Ja, en hij zegt uh, weer Raymond, dat, dat hij weer van jou geleerd heeft. Hè? Dus blijkbaar uh, dragen, dragen jullie kennis over aan elkaar. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik denk dat we allemaal kennis. Raymond sluiter gaat nu voor de KNLTB uh, werken. Ja. Dus uh, zijn kennis komt goed terecht bij de jongere, uh, bij de jongere ja. kids daar. En dat is goed. Uh, ja, misschien zou mijn kennis dat ook wel leuk zijn om daar af en toe uh, ja. om daar te zijn. Maar ja, het lukt gewoon niet. Uh, niet de met tijdsleim. de huidige werkzaamheden. Nee, nee. Zeg maar, heb je vrienden overgehouden aan de tenniscarrière? Uh, je ziet elkaar heel weinig. Uh, de, de, de, op het moment dat je rondreist, hier, we kennen elkaar heel goed allemaal. Maar iedereen vliegt natuurlijk zijn eigen weg. De, de, ja, Raymond uh, die zit dus ja. uh, ook bij evenementen, maar nu bij de KNLTB. Jan Siemerich bij de KNLTB. Uh, Elting Harris is natuurlijk uh, evenementen, services ja, ja. En uh, Krajcek, die ja, goede, goede doelen. En, uh, ja, Rotterdam. en uh, Rotterdam. Dus ja, daardoor zie je elkaar gewoon mm. minder. Je komt elkaar minder ja. tegen. Maar als je elkaar tegenkomt, dan... Ja, je kent elkaar door en door. Je kent elkaars uh, positieve ja. en mindere kanten. Ah dus, oh, ja? ja? Nou ja, je bent ook... Je kunt behalve vrienden ook... Je bent altijd elkaars concurrent. Top? Ja, nu niet meer. Nee, nee neem maar voor... toen in dat circuit... Nou, je bent elkaars concurrent op het moment dat je tegenover ja. elkaar staat in de ja. wedstrijd. En, ja. en dat is vervelend als je heel ver weg reist en dan vaak nog met Nederlanders samen. En dan kom je daar en dan speel je tegen elkaar. Dat is erg vervelend. Maar echt een concurrentie op de wereldranglijst, ja, dat is toch ieder voor zich. Ja. So, we, uh, we lieten net even Heinze Bakker horen toen je op je 17e Nederlands kampioen werd. Maar we hebben ook nog een, een, een stukje archief gevonden over uh, jouw zojuist geroemde discipline. Dan heb ik, schrijf ik altijd eerst de pijnheden op. Mijn pols uh, heb ik een plusje bij, dus een plusje dat betekent aanwezig. Plus minnetje is van ik voel het wel, ik heb er niet zoveel last van. Plus plus min is duidelijk aanwezig. Dubbele plus is irritant en drie plussen dat is tennisbelemmerend. Bij de eerste training op 6 januari voel ik mijn pols bij mijn service en een hoge voorhand. Dan zie je woensdag 8 januari, die pijn die blijft in mijn pols. Dus is dan wel ietsje meer, hij is duidelijk aanwezig. En hij, hij begint ook al bij mijn volley te komen. Dus het is mijn lichaam, helemaal beschreven over hoe ik me voel. Het is een soort dagboek over uh, de kwalen? Ja, dat klopt. Dat is toen een interview geweest met Maart Smeets. Ja? Die, uh, die vond dat interessant. En, uh, en dat is misschien ook wel interessant. Uh, ik heb het op een gegeven moment weggegooid, uh, want het uh, begon me tegen te staan. Want ik raakte meer en meer geblesseerd, ik kwam er niet meer uit... Maar toen heeft mijn vrouw het toch uit de prullenbak gehaald. En Tuurlijk. inderdaad, het ligt nog ergens. Dus, het is een document uh, met een document, uh, historische ja. waarde natuurlijk. Ja, voor mij in ieder geval. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. En uh, uh, dat was een, een, een klapper. Met aan de ene kant uh, was het mijn medisch dossier. Dus hoe, hoe ik mijn lichaam voelde. En dat hield ik bij per dag. En dan, kwam je, dan zag je dus uh, iets aankomen. En aan de ja. andere kant uh, was het uh, de tegenstanders. Dus daar stond in hoe je kans maakt tegen Roger Federer of, uh, of weet ik wie. Wie wat doet op welk moment. Ja. Uh, jij bent in navolging van Lacoste, Fred Perry... Uh, nou noem ze je voorgangers, Björn Borg uh, natuurlijk... Uh, een kledinglijn begonnen. Wat heeft je op het idee gebracht? Nou, ik zelf niet. Mijn vrouw is daar ooit mee begonnen... toen ik nog speelde. Dus zij heeft gevoel voor kleding. En zij dacht, dat ga ik eens even doen. Maar dat, uh, ja, daar zit toch ook een hele zakelijke kant aan... en uh, met producties, et cetera. Dus, dus dat, dat liep niet helemaal lekker. En uiteindelijk uh, is het idee wel... heb ik samen met, een, uh, met uh, Anton Holland, mijn, mijn uh, compagnon... Uh, ja, hij zit in de productie van kleding. We hebben het ja. samen neergezet. En hij zei ook van... ja. Schengen moet dat zelf gaan doen, want wij kunnen jouw naam wel gaan gebruiken. Dat, dat zie je vaker, ja. maar dat, dat kan niet. Je moet het zelf gaan doen. En dan maken wij mooie kleding. En voor wie maak je het? Ja, behalve voor de verkoop natuurlijk, maar voor wie maak je het? Uh, ja, Wij maken voor, uh, voor de, de grote uh, bedrijven die, die zich aan de, aan de prijzen houden. Dus te, te, zie je een Intersport uh, of een, uh, een Top Shelf. Ja. Dat zijn allemaal grote bedrijven die, uh, uh, ja, die dat... Uh, die zich netjes aan de prijs houden, die het waarderen... dat het niet uh, uh, ja, een goed, het niet, product. Ja, een goed ja. product is. Ja. En, uh, zeg maar, is het sportkleding echt? Of is, is het, het is om sport in te kleding. sporten? Het is kleding ja. om in te sporten, vanuit tennisgedachte. Maar ja. je kunt er ook mee golven of uh, hockeyen. En... Uh, ja, het is een, een, een, een merkje wat zich neerzet voor 25 ja. of 30 plus. Dus, uh, dat is de doelgroep. Dat is de doelgroep. Ja. De, de, de kids van 16, 17 zullen toch meer naar Nike, Adidas, Bjornborg gaan. Nog en, steeds, hè? Ja, ja en, dan, uh, en dan de wat oudere mensen, die ook veel sport, die vindt comfortabele kleding. Nederlandse. wanneer is kleding comfortabel? Als het precies gemaakt is op de Nederlandse uh, mensen... Dus, uh, dus de Nederlandse mensen redelijk lang... en uh, ja, daar passen wij onze producties ja. op aan. Als je kijkt naar de grote internationale merken... moet je natuurlijk een shirt maken wat in de Oekraïne ver verkocht kan worden... en in Spanje, maar ook in Nederland. Ja. Ja, en wij maken kleding alleen Het moet ook Nederland. lekker zitten. Ja, dat is van ja. groot dat is het belang. Groot ja. Ja, dat is wat ik regelen en uh, je kan al die dingen ja. bedenken ja, ja, natuurlijk. Ja. De maatspecificaties zijn van belang, ja. Dus ja. dat het precies ja. klopt. Ja, ja. Um, Ragnar, Ragnar Niemeijer bij Heerenveen Feyenoord. De spanning was terug, zei je. Nou, dat is uh, zeker zo. Met de 2-1 voor Feyenoord nog altijd op het scorebord... na bijna een kwartier voetballen alweer in de tweede helft van deze wedstrijd. Het is wat rommelig op het veld, maar niet minder spannend. Nu met de overname van Joey van den Berg. Geen wissels trouwens gezien, maar zijn bal is uh, te hard voor Bilal. Zoals ze hier zeggen, als je volledig bent, zeg je Bilal Basa Sisoglu. Huh? Hij is uh, goed... En uh, belangrijk voor Herenveen uh, geweest in de eerste helft van de wedstrijd. In de tweede nog wat minder van de linksbuiten gezien van uh, de Vriezen. En wel gezien een hele grote kans voor Feyenoord om deze wedstrijd misschien wel... Uh, ik zeg Feyenoord, ik bedoel Herenveen. Vim Bogason, dat is alweer eventjes uh, geleden. Uh, hij had de 2-2 kunnen maken op aangeven van, van de berg oog in oog met, uh, met Mulder. Maar die kreeg een voet tegen de bal aan die richting uh, de rechterbenedenhoek liet, uh, leek te verdwijnen. Had een goal moeten zijn van de Vriezen topscorer, was het niet. En dus nog altijd 2-1 voor Feyenoord. Sander Westerveld, uh, goedemiddag uh, Sander. Goedemiddag. Keepers trainer van Cape Town. We kennen je hier natuurlijk in Nederland als, uh, als doelman. En je bent nu daar in Zuid-Afrika aan het werk. Hè. De competitie ligt uh, stil, hè, begrijp ik, vanwege het overlijden van Mandela. Ja, dus gelijk na het overlijden is... Uh, wij het een dag voor onze laatste wedstrijd, afgelopen vrijdag. En uh, onze wedstrijd is er nog als enige doorgegaan. En uh, nu is het uh, voor tien dagen. Alles, uh, alle festiviteiten, alle evenementen zijn stopgezet. Ja, want jij was daar uh, toen, uh, toen, toen het nieuwe stortje kwam. Hoe hoorde je het? Ja, we zaten in een hotel uh, een dag voor de wedstrijd. Om uh, ons voor te bereiden op de wedstrijd. En uh, ja, ik kreeg uh, zo'n app op mijn telefoon eigenlijk uit Nederland van, uh, van de NOS. En uh, dan kreeg ik zo'n breaking news bericht. En dat was eigenlijk het moment dat ik het, uh, het eerst hoorde. Ja, en en toen gingen we allemaal naar binnen en toen was het live op televisie natuurlijk eh, ja. overal. En, en hoe, hoe, hoe zaten jullie daar bij elkaar dan? Hoe, ik bedoel, hoe groot was de verslagenheid? Nou, het is een beetje raar, want ja, het, is, het loopt eigenlijk al een aantal maanden. En hij, al, uh, hij was al vrij ziek en uh, ja, het ging al niet meer vooruit. Dus we zaten eigenlijk al, uh, zaten al een tijdje op, op het nieuws te wachten. Maar uh, ja, het is al nou een aantal maanden, maanden geweest, dus eigenlijk was het uh, waar we het een beetje weer vergeten. Ja. Dus toen kwam het toch nog, toch nog als een shock aan. En, uh, en nou goed, als je de impact ziet, uh, dat, dat heeft op de, op de zuid afrikanen natuurlijk. Dat is, uh, ja, wij ja. vinden het al heel erg hier in Nederland. Het is wel dagenlang in het nieuws. Ja, en daar, is, daar staat gewoon de hele wereld, uh, die staat gewoon stil. Mm -hmm. En kom je dadelijk terug in toch in een ander Zuid-Afrika. Nu uh, de grote roerganger, misschien de verkeerde vergelijkingen maar uh, nu, nu hij er niet meer is? Ja, dat is nog een beetje de discussie van de laatste aantal jaren eigenlijk, van ja, wat gebeurt er als ja. hij, uh, hij er niet meer is. Dat mensen zich misschien nog inhouden uit respect voor Mandela, maar op dit moment is het nog steeds... Uh, ja, het gaat in principe heel goed met het land, alleen er is nog een heel groot verschil tussen arm en rijk. En ja, ja goed, uh, iedereen eigenlijk gaat er vanuit dat, uh, dat, ja, dat, we, dat het op dit moment gewoon, gewoon verder gaat zoals, uh, zoals Mandela het heeft uh, in werk heeft gezet. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, ik hoop en ik verwacht eigenlijk geen, uh, geen probleem. Ik dank je wel uh, voor deze woorden over Mandela... en over, uh, over hoe het uh, bij jou in de club uh, is ontvangen... dat nieuws over zijn overlijden. Dank je wel, Sander Westerveld. Prima, dank je wel. De perstribune met uw vragen, klachten en complimenten... over uh, programma's, kranten en andere media. Het antwoordapparaat met deze berichten. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035 677 6001. Ik wil even een trompet afsteken over onze voetbalradio-verslaggevers. Vindt ze geweldig. Maar, er komt altijd een maar. In de pestenbule liet u een paar stukjes horen van de televisie. Ik vind het zo'n enorm contrast. Ik begrijp niet dat u in uw radioprogramma zoiets laat horen. Het valt me op dat, met name waar het de televisie betreft... ...ik voortdurend aangesproken word met je en jij. Het woord u komt nauwelijks meer voor. Niet bij medewerkers en ook niet bij anderen. Het is voortdurend maar heb je, wil je, ga je, doe je, zal je, vind je. En ja, ik uh, kom oorspronkelijk uit Rotterdam... ...en als daar vroeger is een vergissing werd gemaakt... Dan werd er gezegd, wij hebben niet met elkaar geknikkerd. En dan roep ik af en toe nog wel eens. Mijn vraag is, eigenlijk in het verlengde van uh, andere mensen die iets zeggen over de taal. Waarom gebruiken jullie het woord promovendus verkeerd? Een promovendus is iemand die gaat promoveren. En jullie gebruiken voor de gepromoveerde clubs, zoals Go Ahead, ook het woord promovendus. Dat is dus verkeerd. Promovendus is bijvoorbeeld Sparta of uh, Dordrecht die misschien gaan promoveren naar de Eredivisie. Waarom wordt het Kamerettenfestival niet meer uitgezonden op de televisie? In het verleden uh, was het Erik van Nijswinkel, die presenteerde en ik vond dat zo'n mooi programma. En nu moet je op TeleTech zien of op de radio horen wie het gewonnen heeft. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001 die laatste opmerking, daar gaan we wat dieper op in. De Vara van Oushert, de omroep voor cabaret. Maar het festival cabarette is nog nooit uitgezonden op televisie. Patrick Laurij won vorige week dit prestigieuze festival. Het bestaat al sinds 1966. Hij, dus Patrick, won zowel de jury als de publieksprijs. Toen kwamen aan bij de kassa en uh, ben je een muffin? Muffin? Ik had nog nooit een muffin hoor. En ik: oké, okay, is goed, doe maar, doe maar muffins en thee. Gingen we zitten daar in de bioscoop, film was net begonnen. begon een, uh, een gozer te praten met zijn vriendin, vlak voor ons. En ik wilde wat van zeggen, ik wilde zeggen, hou eens even je Maar, kan niet, kan een muffin? Ja. Ik ken de regels, kan hij stoer doen met een muffin? ik ja. wat gezegd, draai je om. Zeg, ja, maar luister, je hebt er gewoon een muffin? Ja man, je hebt helemaal gelijk. Dit is de winnaar, kamerette. Uh, ja, niet op tv, cabaretje Tim Kamps. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag, hallo. Je hebt er een uitgesproken mening over, en Niet doen op televisie. <laughs> uitgesproken, nou, dat valt wel mee. Ik denk dat, je, dat sowieso theater op tv is gewoon lastig. Kijk, met die uh, is natuurlijk een stand-up comedian, dus dan is het wel wat makkelijker. Maar uh, als, je, als er deelnemers zijn die wat meer theatrale dingen doen, wat beeldende dingen, dan wordt het gewoon, dan wordt het gewoon heel snel lastig, denk ik. Nou ja, je kunt het toch gewoon, wat jij was presentator van de afgelopen editie van het Camerette Festival, daar kun je toch gewoon televisie van maken als je wilt? Ja, dat zou je, die zou dus de, de dingen eromheen zou je op televisie kunnen brengen. Maar ja. ik denk ook, de, de, de, de, wat je eigenlijk wil zien natuurlijk, de deelnemers. Dat wordt lastig, want die blijven natuurlijk ook moppen, grappen. En ja, als die dan van, moeten gaan toeren met, met het materiaal... en iedereen kent het al, of iedereen heeft het al gezien... dan, dan, dan lachen ze natuurlijk niet meer. Ja. Nee, nou, Om het heel simpel te zeggen. Nou goed, dan laten we dat ook nog buiten beschouwing. Dan, dan, ja. Maar wat interessant is, de vraag denk ik... Ja. Zijn de grappen zo leuk dat je het televisiepubliek ermee kunt vermaken? Uh, Oeh, ja, je, dat is geen klassiek. Ik, lastig. ik kijk, de antwoord. Voice. Nee, ik, <laughs> ik denk het wel. Ja, Ik denk dat het niveau, zeker dit jaar, was zeer hoog. Dat is uh, leuk om te zien, allemaal. Dus maar, uh, ja. ja. Kijk, bij The ja. Voice wordt het ook niet altijd uh, goed gezongen. Dus het uh, blijft toch wel vermakelijk, toch? Nou, laat ik het uh, persoonlijke vragen. Zou jouw ja. eerste show op televisie hebben gekund? Nou, maar één show is uitgezonden door de VARA, Maar ja. dat was dan, Dan ja. hadden we al hadden we twee stoelen ermee getoerd. Ja, nee, maar ik bedoel, als het direct op tv was uitgezonden. Nee, dat was verschrikkelijk geweest. Uh. <laughs> dat was Beter van niet. Nee, ja. hey, dus, dus, dus ik denk dat je jezelf moet beschermen daarvoor. Hm. Want televisie is gewoon wel echt, om theater op televisie te brengen is gewoon heel lastig. Daar ja. moet je gewoon goed over nadenken. Ja, je moet heel goed ik. zijn, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Nee, weet je wat, volgens mij hebben we veel te veel cabaretjes. Ja, nou, er is veel cabaret, maar ja, er zijn ook veel bandjes, er, zijn veel, ja. uh, er is veel radio. De, ja, <laughs> ja, ja veel. nou, nee, nee, maar wacht even. Kijk, in mijn ja. jeugd had je drie, drie grote uh, cabaretjes, ja. Hermans, Kan en Sonneveld. En daar ging Nederland ben je zo, voor... Ben je zo oud? Uh, zo oud, ja, je werkt niet ja, voor niks okay. bij Omroep Max. <laughs> Grapje. Maar, maar dat betekent dus dat je, uh, uh, ja, je was blij als je die mensen een keer te zien kreeg. Ja. En nu is er wel een stortvloed aan uh, zoveel leuke mensen. Dat klopt, dat vind ik ook. Maar ja, ja in principe je kan je het ook vergelijken met uh, schoenen. Je ja. we nooit genoeg schoenen hebben. Je, voor, je, voor elke dag ja. heb je natuurlijk al een andere... Ja, er zijn natuurlijk veel smaken. Ja. Maar... En ja, maar dat is heel populair. Dat is natuurlijk... ja, ja. Maar ik vind het ook hoor, er is ja. veel cabaret er is, er is veel van hetzelfde. Mm. En dan uh, ja, mag wel wat weg. Jo. Gaan we doen Tim. <laughs> ja, Oké, okay, wie eh, gaat er weg? Ik, nou ik ruim jou nu even op, maar dat is niet omdat <laughs> okay. het niet aangenaam was. Maar we zijn gewoon even uh, aan, de, aan de limiet van de tijd. Helemaal, helemaal goed. Wanneer ben je zelf op tv? Uh, ja, dat vraag ik me ook af. Uh, oh. Dat zou ik ook wel eens willen weten. Schrijf een goed programma. Ik bied me maar. overal aan, maar... Uh... Ja. <laughs> Tim, Goh, doe je best. Ja dank je wel. Zet hem op.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 68 minuten gevoetbald. Herenveen staat nog altijd achter. Met 2-1 tegen Feyenoord. En de onderschepping nu van Klaas hier op het middenveld bij de Rotterdammers. Vilena Schaken vrij op de rechtervleugel. De ingreep van Dijks is niet afdoende. De linksback van Herenveen voorzet. Is van schaken, maar wordt bij Heerenveenen verdedigd. En kijken wat de Vriezen dan kunnen in de tegenstoot. Vim Bogasson had de 2-2 moeten maken. Dat is zijn enige kans geweest. Dat is alweer lang geleden. Namelijk dat was in de 49ste minuut. Maar uh, hij faalde, en zoals ook uh, aan de andere kant Immers faalde. 2-1 voor Feyenoord is het. Daar is Wildschut en dat is... Uh, nee, dat is niks. 2-1 voor Feyenoord. Shanks Schalken, oprichter van het sportmerk Schenk Sports. Ben jij iemand die uithangbord is voor zo'n bedrijf? Qua namen? Want dat, dat zie je veel. Hè? Bekende, bekende namen lenen zich voor een kledinglijn. Of ben jij echt de kledinglijn zelf? Ja, ik ben het echt zelf. Dus uh, als er klachten zijn, of de minder oh. leuke dingen. Of achterstallige ja. betalingen vanuit klanten. Alles komt ook bij mij ja. terecht. En, uh, en ik, ja, ik, ik word betrokken bij het maken van de kleding. Ja. Ik weet waar de goederen. Is het fairtrade? Het is fair trade. Ja, geen ja. kinderhandjes. Uh... Ik hoop het toch niet? Nee. Nou ja, daar hoor je wel veel over he, vandaag de dag. Ja, dat, ja, dat uh, is ook niet dat, eerlijk, dat, dat kan gebeuren. Echter, zit, ik denk ook wel dat wij zitten uh, op een prijspunt waar het gewoon. Uh, ja, dat, dat, ja, we zitten sowieso zijn we aangesloten bij fair trade. Uh, ja, uh, uh, ja dat is al die organisaties. Dus je krijgt gewoon een keurmerk. Keurmerk, ja. ja, ja, ja. En, uh, maar. Uh, ja, we zitten ook in, in een prijssegment waarvan mensen ook weten van ja... Het is niet het goedkoopste van het goedkoopste? Nee, het is gewoon, maar, gewoon normaal. Dat ja. is net zo. Wat is normaal? Wat kost een... Uh, well, gewoon kijk, de en, kijk, een polo uh, gaat, uh, tussen de, wordt, wordt verkocht tussen de 30 en de 60 oh. euro. Dus ja. uh, rond die koersen. Dus niet voor uh, 3,95 euro. Nee, de carbonade waar we deze uitzending mee begonnen... heb jij waarschijnlijk gehoord onderweg hier naartoe. Ja, ja. De carbonade reclame, die heb ik aan Robert uh, Kranenborg voorgelegd. En zij zeiden allemaal: water, dus hè, in zo'n carbonade. Wat eet jij zelf op zondag? Hebben jullie vaste rituelen? Zoals, uh, uh, nee. Nederland mijn land vrouw die, uh, die vindt het leuk om te koken en dat is elke keer weer een verrassing. Dus, ja. uh, ja, en je mag nu eten wat je wilt natuurlijk. En als sporter kon dat niet. Mocht ik vroeger ook als het maar veel was. Hè? Dus, ja, ook, ja, maar je moest toch veel pastas naar binnen werken? Om, ik heb, toen ik vroeger ja. sportte, toen had ik zoveel dat ik vaak uh, gerechten gratis kreeg. Want dan kwamen ja. ze met de rekening en zeiden, nee dat kan niet kloppen. Dus dan haalden ze een paar gerechten eraf. Maar ik ja. had toch echt drie, vier gerechten. Dus, Oké, okay. uh, ja. en Italiaans eten zeiden, vond je lekker. Hè? Ja. Uh, wat ga je nu doen? De dag is uh, begonnen. Uh, ja, ik ga, nog naar, uh, ik ga nog naar Baren toe. Aan dus, uh, het werk? Uh, ja, als ik dan toch hier ben in de buurt, dan, uh, dan ga ik maar aan het werken. Ja, en dan weer terug naar België. Dank dat je hier was. Shanks Schalken, de perstribune kunt ons volgen op alle sociale media. Straks langs de lijn met het voetbal heerenveen feyenoord onder andere. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. In een groot deel van Nederland rijden vanwege het weer de treinen niet. Woordvoerder Stan Hoen van de NOS, van de NS. Ja, dat krijg je met altijd maar één letter schild. Goedemiddag. Goedemiddag. De Tribune is een programma van Max. Tros Kamerbreed gaat verhuizen.